een beetje Door Zand wordt het al dat er verkocht en verhuurd is. In het begin hadden wij het begrepen dat dat een beetje voor de zandvoeters was. Maar hoe komt het dat die nu verkocht worden? Nou ja, Het is in principe, kijk het project is in 2018 gestart. Toen waren wij nog bezig met allemaal plannen van hoe moeten we dat nu beter gaan doen. Want in feite is de woonmarkt geïnteraliseerd. Maar we hadden daar wel afgesproken, in ieder geval al een derde betaalbaar...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 Wij hebben informatie natuurlijk opgevraagd. 86% van die woningen zijn aan Zandvoortes verkocht. Okay. En daarnaast is er een stuk, uh, nog een woning of 20 of 18. Die gaan naar de pre-wonen, want dat worden huurwoningen. En die gaan gewoon via het systeem. En daar hebben we de afspraak dat we proberen 25% van de verhuringen